2 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Premier Rutte en minister Asje praten in het torentje met bonden en werkgevers. Zo overleggen met FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wintjes... over de uitvoering van het regeerakkoord. Voor hij naar binnen ging zei Wintjes dat hij zijn bezorgdheid... over de economie over zal brengen. Heerts wil verkennen of er ruimte is voor verder overleg. Hoofdthema is zeker werk... En hoe meer werk er is, hoe minder banen er uh, verloren gaan... en daar gaan we voor, daar zijn we voor opgericht. Ascher zei gisteren dat de bonden en de werkgevers mee mogen praten... over de invulling van alle maatregelen... als ze zich maar houden aan de financiële afspraken in het regeerakkoord. Bij een arrestatie vanochtend in een huis in Tilburg is een agent beschoten. De kogel werd tegengehouden door zo'n kogelwerend vest. Door de klap raakt hij licht gewond. Het is niet bekend wie op de agent schoot. Zes mensen die vanochtend in het huis waren zijn aangehouden en worden verhoord... De politie ging met een arrestatieteam het huis binnen om een man aan te houden die eerder iemand ze hebben bedreigd met een vuurwapen. Onder de zes die zijn aangehouden is ook de 46-jarige verdachte Tilburger er is een vuurwapen in beslag genomen. De ontruiming van het tentenkamp in Amsterdam is voltooid. De laatste overgebleven asielzoekers zijn met bussen overgebracht naar een politiebureau. Bij de ontruiming zijn 95 asielzoekers aangehouden. Zo'n 40 asielzoekers hadden het terrein al verlaten voordat de politie tot ontruiming overging. De aangehouden asielzoekers worden in vreemdelingendetentie geplaatst. Een aantal van hen zat eerder in tentenkampen in Ter Apel en Zwolle. Ze kwamen toen korte tijd na een aanhouding weer vrij. In Rotterdam zijn gisteren drie terreurverdachten aangehouden. Ze stonden volgens het Openbaar Ministerie op het punt naar Syrië te reizen. Ze zien de strijd daar als onderdeel van de Heilige Oorlog, de jihad, zegt de politie. En uh, In het onderzoek is op een gegeven moment ook een foto naar voren gekomen... Een van de verdachten poseert met een, uh, met een geweer, met een uh, met, uh, met het bekende AK-47-geweer. Uh, dat, dat, uh, dat wapen hebben we niet aangetroffen en het is ook heel goed mogelijk dat, dat, uh, dat die foto in het buitenland is, uh, is gemaakt. Uh, in de woning van de verdachte, gisteren in Rotterdam, uh, is beslag gelegd op uh, verschillende messen en zwart en ook een uh, kruisboog. Verder vond de politie afscheidsbrieven, gepakte rugzakken en veel moslim-extremistische documentatie. In Syrië vechten opstandelingen tegen het regeringsleger van president Assad. Ook verschillende radicale moslimgroepen mengen zich in de strijd. Het weer, wolkenvelden, ook zonnige perioden in de kustprovincies. Af en toe een lichte regenbui: het is 4 graden in het oosten en 7 aan de kust. Vanavond in het binnenland kans op wat regen of natte sneeuw. Morgen wolkenvelden en af en toe zon, opnieuw kans op wat natte sneeuw. NWB Verkeersinformatie is een aanrijding geweest op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden 2 kilometer zijn er twee rijschokken dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen knopen de Eemles en Beeldhoven 4 kilometer. Verderop tussen Utrecht Veemarkt en knopen nunetten nog eens 3. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar Centrum 2 kilometer. A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en Knoop en Ewek, 6 kilometer... was vanochtend de ernstige aanreiding op de n 219 aan de IJssel-Zevenhuizen. In beide richtingen is de weg tussen Nieuwekerk aan de IJssel... en de afsluiting met de A20 afgesloten. Uh, Theo? Ja? Zullen we lekker een bakkie doen? Uh, ja, dat kan wel, joh.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je bent van harte welkom om hier de uitzending ook bij te wonen. Vandaag staat hij van groot deel in het teken van de actie Hoezo Armoede. Zo onderzoeken we hoe ons leven, ons of dat van onze nazaten er in 2050 uitziet. En dat doen we met hoogleraar Duurzaamheid Louise Fresco en met futuroloog Paul Ostendorf. Maar ook schrijfster en actrice Marja Mudder over de film Cloud Atlas... en het laatste stripboek, wat hier ook voor ons ligt, van Heinde de Kort. De rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen, heel veel satire. En dit keer prachtige Amsterdamse smartlappen over armoede. Gezongen door Peter Beensen. Aan de Amsterdamse grachten...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 En zo is het maar net, Peter Beense en accordeonist André Vrolijk. Zij verzorgen de live muziek tijdens deze uitzending. U kunt ons uh, volgen, u kunt ons bekijken op de site vrijdagmiddaglive.afro.nl... en u kunt ook reageren op Twitter, hashtag afrovml. Om de explosieve stijging van de zorgkosten in ons land een halt toe te roepen... wil het kabinet in een wet vastleggen dat zorg kosteneffectief moet zijn. Dat betekent dat zorg die misschien wel goed werkt, maar ook heel erg duur is... Niet meer wordt vergoed. Ik ga erover praten met hoogleraar en gezondheidseconoom Wim Groot. Welkom. Uh, en aan tafel uh, Marja Mudder. Uh, uitgebreid verzekerd tegen hele uh, dure kosten? Of? Nee, ik ben heel erg basic verzekerd. Ja? Ja, ik mankeer nooit wat. Dus daar vertrouw ik maar op, op, het op. dat het zo blijft. Maar <laughs> ook eigen baas, of niet? Ook eigen baas, ja. ja. En dan is het ook duur, natuurlijk. Dan is het ook duur, ja. ja, ja dat zal ongetwijfeld bekend uh, voorkomen aan, uh, bij al, al die zzp'ers... die, die ja. overal toenemen. En meneer Groot, uh, ja, dure zorg niet langer vergoeden. Waar, waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld voor uh, behandeling voor uh, zeldzame aandoeningen. Uh, hè, zoals de discussie die we deze zomer hebben gehad over de ziekte van Pompe en de ziekte van fabrie. We hebben het over hele dure kankerbehandeling. Er komen steeds meer uh, nieuwe geneesmiddelen op de markt die uh, uh, kanker kunnen bestrijden. Of in ieder geval de kwaliteit van leven en de levensverwachting van kankerpatiënten kunnen verlengen. Maar vaak zijn die medicijnen heel erg duur. Uh, en dat, levert veel, ja, dat, dat zijn vaak de dure behandelingen aan het eind uh, van het leven die, die, uh, die plaatsvinden. Maar wanneer is iets te duur? Waar hebben we het dan over geld? Nou ja, dat is de grote vraag. Er uh, zijn wel eens uh, voorstellen gedaan om te zeggen dat alles dat meer dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar in goede kwaliteit van leven uh, dat dat niet meer vergoed zou moeten worden. Uh, en, en dus dat, dat daar de grens zou mogen liggen van wat een, leven, of een levensjaar uh, uh, waard is. Het probleem daarbij is dat, dat, dat er wel een heleboel uh, dingen... die we eigenlijk vinden dat, uh, dat vanzelfsprekend zijn... dat die vergoed worden, dan buiten de boot zouden vallen. Hè, uh, denk bijvoorbeeld nierdialyse. Uh, dat kost voor de meeste patiënten meer dan 80.000 euro per jaar. En ik denk dat niemand zou willen zeggen... dat we maar moeten stoppen met nierdialyse. Dan gaat het niet alleen maar meer om hele zeldzame... Uh, weinig voorkomende ziekten. Nee, nee, dan gaat het inderdaad ook dingen die we eigenlijk vinden... dat uh, in, een, in, een, in een fatsoenlijke samenleving gewoon vergoed zou moeten worden. Ja, er wordt uh, uh, over gedacht hoe je dat dan moet bepalen. VVD en PvdA die hebben het over uh, de trechter van Dunning. Dat is eigenlijk al een heel oud mechanisme om te bepalen... is iets nog... Uh, ja, moeten we dat nog betalen? Hoe werkt die trechter? Nou, die trechter die kent een aantal stappen. Uh, dan gaat het over de vraag of, uh, of het werkt om te beginnen. Dan gaat het over de vraag of het ook noodzakelijke uh, uh, zorg is. Uh, Noodzakelijk? In, in, ja, dat je nou, beter wordt? Nou, ja, kijk, dan, dan bijvoorbeeld uh, cosmetische zorg... Hè, uh, ja, ja. Uh, de zakgrooting is, zou je kunnen zeggen, is niet direct noodzakelijk. Noodzakelijk is dat... om te kunnen functioneren en, ja, en ja, goed ja, leven. Eigenlijk ja, eigenlijk gewoon over, uh, zeg maar medische zorg die, die, die mensen die, die ziek zijn beter uh, uh, maken. Mm -hmm. En, maar goed, dat, of het werkt lijkt me terecht de vraag op zich. Ja, dat is wel dat is een, zeker. En dat eigenlijk, kijk, ook bij de toelating van nieuwe geneesmiddelen... Uh, staat natuurlijk altijd voorop of het werkt of het uh, therapeutische waard ja. Dus, dus is dat een goed instrument om het aan dit soort of uh, normen uh, af te meten? Nou, uh, het is een goed instrument voor inderdaad uh, de vraag of, de, of het werkt... en of het ook noodzakelijke zorg is. Maar het, uh, uh, het, uh, het faalt eigenlijk op het moment dat de kosten in beeld komen. Want dan, uh, ja, dan uh, zijn dus de consequenties die je daaruit zou uh, trekken. Dat zijn eigenlijk de consequenties die we als samenleving niet voor onze rekening uh, willen nemen. Want dan vergoeden we bepaalde dingen niet meer. En daar worden mensen dan boos ja, over. Ja, wij vinden het heel moeilijk om inderdaad die grens te leggen. Uh, en uh, je kan wel heel stoer zeggen van, nou ja, we laten kosteneffectiviteit een rol spelen. En alles wat we dan niet meer kosteneffectief noemen, doen we niet. Maar de, die consequenties, die, die accepteren we niet. Hè. Je ziet dat nu ook toevallig gisteren met het uh, advies van het uh, college van zorgverzekeringen uh, over de ziekte van Pompe en fabrie, dan zeggen ze, ja, dat is niet kosteneffectief. Uh, dan zeggen ze vervolgens niet van, dat moeten we dan maar niet vergoeden. Nee, dan zeggen ze, nee, dat moeten we dan maar in een apart fonds uh, uh, voor stichten. Ja, wel die... vergoeden, maar niet meer in het ja, ja, en dan ja. Denk je, Dat is ja, niet wat... goed? Nou ja, wat heb je dan gewonnen eigenlijk, toch? Je vergoedt het toch gewoon, maar je zegt alleen... het is niet kosteffectief, maar we betalen het nee, gewoon. Ik zie niet wat daar dan de winst is. Uh, maar wat is. moet je dan wel Want de kosten stijgen de pan uit. We moeten iets doen om die kosten te beperken. Wat dan wel? Ja, nou ja, je moet om de eerste, op de eerste plaats eens even kijken... waar die stijging van die kosten uh, uh, vandaan komen. Um, ik, ik denk, uh, de, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... Is, is, zit de grote groei in de kosten niet aan het eind van het leven... maar die zit hem juist in de groep mensen tussen de 45... 40 en 65 jaar. Daar is zijn de kosten de afgelopen uh, 10 jaar het snelst toegenomen. En dat komt uh, doordat die groep um, ja, bijvoorbeeld uh, veel vaker um, bloeddrukverlagende middelen zijn gaan gebruiken. Cholesterolverlagende middelen. Juist dingen die met een ongezonde leefstijl te maken hebben, waar we nu allerlei medicijnen en maar middelen ja, tegen hebben van om herkenning. Te Nou ja, ik, ik vind uh, de discussie dat, dat uh, uh, verzekering misschien een klein beetje meer zou, worden, zou moeten worden gekoppeld aan iemands levenswijze. Stijl, als ongezonde omgezond leeft, dat je het meer moet betalen, bedoel je? Ja. ja. ja. Nou, ja, ja, je ja ziet, ik hoor hier in de zaal ja, ook al jaren ja, ja, precies, je ziet dus uh, ook dat daar steeds meer een, een kanteling komt in de samenleving. Toen hè, Toevallig nog weer het uh, rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat gisteren uitkwam. Uh, waarin ook blijkt dat mensen vinden dat, uh, ja, dat, ze, dat de mensen die willens en wetens... ongezond leven en daarmee kosten voor de zorg veroorzaken... dat ze daar toch ook uh, zelf voor verantwoordelijk zijn... en daar zelf meer voor de kosten zouden moeten betalen. Dus opraaien. dat ze voor die medicijnen die u net noemde... die door grote groepen worden gebruikt en, en, en uh, voor, voor niet zulke ernstige ziekten... dat ze die zelf moeten betalen? Ja, ja, en ook al omdat het toch vaak om, om uh, behandelingen gaat... die op zich helemaal niet zo duur zijn. Hè. De grote groei zit hem niet zozeer in de dure behandeling... maar vaak in de goedkopere behandeling die door heel veel mensen worden gebruikt. Hè. Gemiddeld een, een, een, een patiënt die cholesterolverlagende middelen of bloeddrukverlagende middelen uh, gebruikt, de kosten daarvan zijn vaak niet meer dan 100 euro per jaar. Nou, dat zijn kosten die mensen heel goed ook voor, voor eigen rekening zouden kunnen nemen. Ja, toch toen ze jaren geleden uh, alweer bijvoorbeeld de pil uit het pakket haalden, toen was iedereen ook meteen verontwaardigd en toen werd het door de politiek ook onmiddellijk weer teruggedraaid. Ja, nou, daar zie je dus aan hoe moeilijk het is om dat soort beslissingen te nemen. Hè. Want daar uh, is typisch, uh, uh, als je die trechter van dunning toe, Past, dat dat niet door die terechte van Dunning uh, komt. En toch vinden we dat uh, ja, toch heel moeilijk om, om zo'n stap te nemen om dat er dan uit te, uh, te zetten. Ja, dus, dus de angst uh, voor de reactie bij de kiezers is, is er, bij de politiek. Maar ook natuurlijk de moeilijk te beantwoorden ethische vraag. Dat als je zegt, uh, uh, ja, is het wellicht voor korte tijd rekken van een leven, weegt dat op. Uh, he, want daar betaal je dan heel veel geld voor als we het over pompen hebben en fabrieken en zo. Uh, tegen uh, medicijnen voor een hele grote groep mensen niet meer vergoeden. Ja, zeker. Nou ja, kijk, de, de, die discussie over behandeling van het einde van het leven, um, die moet je niet voeren op basis van kosten. Die moet je voeren op basis van wat is er in het belang van de, van de patiënt aan het eind uh, van het leven. En dan kan je wel zeggen dat soms misschien medisch specialisten wel heel erg gefocust zijn om nog iemand te behandelen, he, juist omdat ze denken dat er nog allerlei dingen mogelijk zijn, maar dan niet het doel bredere perspectief uh, zien van waarin mensen leven en wat mensen nodig, oudere mensen nodig hebben. Daar zal misschien nog wel wat te, uh, te winnen zijn, maar je moet niet zeggen van... Uh, ja, uh, aan het eind van het leven moeten we behandeling staken dat te vinden. Hoe duur dat het dat ook het is, is wordt, want ja. we hebben het in die gevallen van uh, pomp en fabrie... geloof ik over tot aan zeven ton per jaar per patiënt. Ja, dat zijn hele extreme gevallen. Maar uh, daar moet je wel bij be bedenken dat uh, de totale belasting... voor het zorgbudget uiteindelijk maar 20 miljoen euro is. Hè. Het, het, het, het is als we het met, over deze, ziektes, over deze ja. ziektes hebben. Het is natuurlijk wel, uh, per, per patiënt is het veel. Maar uh, het, het zijn zulke kleine aantallen... dat het budgetair eigenlijk heel weinig uh, uitmaakt. En je moet je ook afvragen, waar is nou een verzekering voor? Kijk, als ik een verzekering afsluit... is dat juist voor onvoorziene hoge uitgaven. Dan is het niet voor die 100 euro voor, voor bloeddrukverlagende middelen, maar dat is, als ik de ziekte van pompen heb, en, en die behandeling kost 700.000 euro dat is onbetaalbaar. Meneer Groot, ja. dank tot zover. U blijft nog even zitten, Zodra ik gaan we met Marjan praten over een film en een boek, maar eerst gaan wij luisteren naar Peter Beens en André Vrolijk. De olievarken waren gevlogen, mijn moeder kreeg angstig omhoog. Ze was net de kopjes aan het drogen, toen hij bij ons binnen vloog. wieg wiegje was een stijfselkissie. mijn deken was een waaierook. Mijn wiegje was versierd met strikjes. En warme kruid staat in een oude soort. Mijn moeder, ze leefde heel sober. Het was in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober. Door je voor die moest me kwijt. Mijn wieg was een stijf sokkeesie, mijn deken was een baaier rood. Mijn wieg was versierd met strikjes, mijn warme kruik zat in een oude sok. Veel mensen die willen niet weten, waarop ooit een wieg heeft gestaan. Maar ik ben het echt niet vergeten, de mijne stond in de Jordaan. Mijn wiegje was een stijfselkiesje, mijn deken was een baan. Versierd met strikjes, mijn warme kruik, zat in een oude zon. Peter Beens en André Vrolijk. Ja, de hele week staan programma's bij de publieke omroep... in het teken van de armoede. En Peter, geboren in de Amsterdamse Kinkerbuurt... hebben wij gevraagd om een paar mooie oude Amsterdamse smartlappen... over dat, teken, uh, uh, over dat thema te zingen. Dat zult u nog meer gaan horen. Uh, en we gaan zo direct ook nog even met hem praten. Vindt u de muziek mooi? Dan uh, kunt u een, een heel mooi DVD-CD-pakket bemachtigen... door alleen maar even uh, ons te mailen... of vrijdagmiddaglife.afro.nl of een berichtje achter te laten op Facebook vrijdagmiddag live, uh, dan maak je kans op dat pakket wat hier voor me ligt. Een yeah, yeah, Ja, yeah. Actrice en schrijfster Marjan Murder. Yeah. Ja, vooral bekend, ik zeg er toch maar weer even bij... als die rode uit <laughs> zal je eeuwig blijven dat achtervolgen. Dat zo altijd aan me blijven Maar nemen. inmiddels al je derde boek ook weer geschreven. Ja. ja dat heet, uh, even kijken, volgende keer bij ons... Ja. wordt omschreven als psychologische thriller. Ja, het, het schurk tegen een psychologische thriller aan. Ik was eigenlijk van plan om een hilarische comedie te schrijven... Oh. maar het, het is uit mijn handen gevlogen. Het werd iets heel anders. Het ja, is wel heel wat anders, een comedie of een thriller. Ja, maar ja, het gaat over een familie. En daar wilde ik daar in eerste instantie uh, deed ik daar wat lacheriger over... Maar, uh, maar er was toch wel veel meer aan de hand in deze familie... dan ik aanvankelijk dacht. Dat heb je vaker met families. Ja, precies. Daarom vind ik het zo'n interessant gegeven. Veel zwarte humor... Zijn Veel zwarte humor. Daar ben. hou je van. Ja, daar hou ik van. Ja. Ja. Meneer Groot, uh, liefhebber van thrillers? Ja, zeker. Ja, ja, dat, ooit, uh, ooit misschien toevallig iets van Marjan gelezen? <lacht> dat dan ik niet. Maar ik zal het, uh, ik zal het direct <lacht> gaan de... kopen, ja. <lacht> ja, dat, ja. U hoeft zich niet verplicht te voelen. Maar... Nee, maar <lacht> uh, ik ben wel geïnteresseerd uh, geraakt. U bent wel ja. geïnteresseerd geraakt, want ja, familie is altijd spannend natuurlijk... wat daar mis kan gaan. Zou ik zo denken toch? Ja, zeker. Dankbaar, ja. dankbaar ja, thema. Dankbaar maken, en, ja. en je gaat ook kookboeken schrijven. Dat is ik heel ga, wat anders. Ja, ik ga komend jaar ga ik een kookboek schrijven samen met een andere schrijfster. B wat voor soort eten? We gaan het hebben over uh, klassieke gerechten die vernoemd zijn naar mensen of plaatsen. En, uh, en uh, zij is historisch thrillerschrijfster. Dus zij buigt zich <laughs> over, okay. uh, over het historische gedeelte van de Napoleon. Out, ja, nou ja, de, bijvoorbeeld Carpaccio, dat is ooit ontstaan in Venetië, en daar zit een heel grappig verhaal omheen. Heel okay. leuk verhaal. En ik buig me over het culinaire gedeelte. Dus ik ga naar, op zoek naar het originele recept. En, uh, en zo hebben we, ik ben gaan benieuwd. wij een dialoog aan in het boek. Uh, de recensie. Je hebt uh, de stripbundel van Heine Kort gelezen. Die gaat, ja. uh, daar vat hij even het jaar 2012 in samen. En je bent naar de film Cloud Atlas geweest. Zullen we beginnen maar even met, ja. het, met, de, met de strip voor je, ligt hij? Ja. Uh, wat vond je ervan? Ja, uh, ik hou wel van het werk van Heinde Korte... omdat uh, de mensen die erin voorkomen zijn zo ongelooflijk ongegeneerd lelijk... in ja. alle opzichten. Het zijn kleurrijke, grof getekende <lacht> strips voor de ja. leek. <lacht> ik moet er altijd vreselijk om lachen... <lacht> omdat mensen eigenlijk allemaal zeggen wat ik nooit zou durven... maar soms ook best wel heel graag zou willen. Ja. <lacht> dus het is, het is ongelooflijk negatief en lelijk. En, uh, en toch heel leuk. En, en daardoor heel grappig. Is zit ja. er een rode draad in, een thema? Uh, een thema, een thema. Nou, ik vind dat hij eigenlijk heel veel onderwerpen behandelt. Want het gaat over de actualiteit. Maar soms dan zitten er ook prenten bij die gewoon geïnspireerd zijn op iets wat hij waarschijnlijk heeft gezien... of heeft meegemaakt. Ja. Ja, vaak... Hij noemt zichzelf, geloof ik, eerder een, een commentator dan een striptekenaar. Omdat je zegt, het gaat vaak over de actualiteit. Ja. Dat, dat zie je er ook veel in terug, hè? dingen ja. die gewoon het afgelopen jaar gebeurd zijn. Ja. Ja. Maar u dus u zijn... kent het ook meer. Ja, groot, hij he? tekent voor het financiële Dagblad. En ik heb een tijd lang een column geschreven in het financiële Dagblad. En hij maakte daar af en toe tekeningen bij. En dat deed hij heel snel. En, en altijd heel to the point. Ja. Uh, ook ja, liefhebber ja. van dit werk. Ja, zeker, ja. ja. Het ja. is vaak heel grappig. Ik zie uh, zo, in dit boek zitten uh, tekeningen... die ik denk ik niet in het Financieel Dagblad uh, zou uh, publiceren. U bedoelt van die hele onflatteuze dikke dames... die ja, bovenop mannetjes ja, in bed ja. zitten en zo. <laughs> ja, maar hij, is vaak, hij weet vaak heel goed de essentie te raken uh, in zijn tekeningen. En met, en met name ook in de teksten die erbij staan. Een nuttig jaaroverzicht, Milan. Een zeer nuttig jaaroverzicht, ja. Waardoor 2012 ontzettend een hilarisch jaar wordt. Okay. De, de film Cloud Atlas is een verfilming van een boek... waarvan uh, iedereen, ik geloof inclusief de schrijver zelf... zei van ja, dit kan je helemaal niet verfilmen. Nee, maar het is er toch wel heel erg goed gelukt, vind ik. Ja? Ja. Ja, ik heb het boek niet gelezen. Maar ik ben nu na de film ben ik heel erg benieuwd naar het boek. Dus dat ga ik alsnog doen. Ja. Maar um, ze hebben wel iets veranderd aan de vorm... Dus ze hebben de verhalen iets anders uh, geconstrueerd. Het is iets chronologischer, heb zijn, ik begrepen. Het zijn, geloof ik, wel zes verschillende verhalen? Ja, of zo, het nee? zijn zes verschillende verhalen. En soms is het een beetje verwarrend... omdat in alle verhalen spelen dezelfde acteurs. Die worden onwaarschijnlijk goed uh, uh, gemake-upt, -ge gegriend. Dus die, die spelen dus on... steeds andere personages? Die spelen steeds andere personages. En dat werkt soms een klein beetje verwarrend... En het haalde mij soms een beetje uit het verhaal, omdat je heel erg gaat zitten kijken: van, oh, maar wie is het nou? Is het nou Hugh Grant of is het die het nou niet? Weet je ja, wel, dus, ja, ja. Maar, maar, maar waar gaat het, het over? Het gaat over: um, het speelt zich af. Het, begint, het verhaal begint in uh, 1850. Dat is het eerste verhaal. En dan door de, door de jaren heen zijn, worden er verschillende verhalen verteld. En één verhaal speelt zich ook af in de toekomst, in uh, 25, weet ik veel. En. Um, en eigenlijk is het verhaal dat er één ziel is... want die heeft dan altijd een, een komeetje als, als uh, moederklek. Getatoeëerd op zijn rug. Of op zijn buik. En, uh, en die ziel die komt in ieder verhaal terug. En eigenlijk is het verhaal een beetje gebaseerd op de, op de Oosterse filosofie... Dat van karma, van oorzaak en gevolg. En dat, als je, dat je eigenlijk altijd met dezelfde problemen te maken krijgt... totdat je ze oplost en dan en dan wordt het beter. Kijk, mooi. Ja. Maar, en, maar dat kun je er ook makkelijk uithalen. Want, want de recensies waren doorgaans nogal negatief. Hè? Dat het eh, niet alleen lang, maar toch ook onbegrijpelijk was. En zo. Ja, nou, je moet wel opletten in het begin. In het begin dacht ik, mijn god, wat is hier aan de hand? En, en, en wat betekent het? Maar op een gegeven moment begin ik, begon ik wel de lijn te ontdekken... en dan is het wel heel goed te volgen. En het is gewoon ook een hele, het is een hele spannende actiefilm. Ook. ook. Want hij is natuurlijk gemaakt door de, door de mensen van The Matrix... Dus er ja. zitten spectaculaire vechtscènes in en achtervolgingen. En, Is dat en, vooral en... wat je erin aansprak? Of? Nou, uh, nee. Eigenlijk vond ik het, het filosofische wat erin zat, dat sprak, dat sprak mij het meeste aan. En dat vind ik ook leuk als ik naar een film zit te kijken, dat ik... Dat ik gaan nadenken over wat betekent het dan... en zou het dit zijn, of zou het We dat leven zijn? niet alleen nu, maar ook ja. voor de tijd na ons zijn en, we en in deze film gaat het dan eigenlijk over reïncarnatie. Nou, daar ga je dan ook weer over nadenken of dat nou kan, ja of nee. Maar goed, ja. het is, ik vind het wel een heel interessant, heel interessant gegeven. Spreekt het de gezondheidseconomen in Groot ook aan? Dit nou, niet, niet direct, nee. nee, nee maar <laughs> Minder dan, dan eindelijk. Het valt mij op dat er zo tegenwoordig zoveel science-fiction... en fantasyfilms uh, uh, zijn, heb ik de indruk. Dat is echt een tijd voor, ja, voor deze... dat soort uh, in deze film begint, er zitten dus zes verhalen. En het ene verhaal speelt zich af in 1800. En het volgende verhaal speelt zich af in de jaren 70. En weer een ander verhaal speelt zich in deze tijd af. Dus het, het, het gaat eigenlijk door de tijd heen. En op verschillende plaatsen. En het verhaal is, is dat het eigenlijk uiteindelijk elke keer dezelfde persoon is... die in een andere tijd leeft en ja. weer andere dingen meemaakt. Maar waar, waar, dat valt u op? Uh, wat leidt wat u daaruit af? Nou ja, een zeker vorm van escapisme lijkt me, toch? Dat is toch een beetje een e economisch. Als econoom denk je, het heeft te maken met de economische crisis. crisis. Dat we uh, willen vluchten in, uh, in meer fantasiedingen. Uh, uh, dingen uh, dingen ja. die niet di direct uh, ja, Daar is kunst en cultuur natuurlijk ook heel nuttig voor op zich. Het is, maar Jan, als jij moet zeggen, uh, ga, ga, koop lekker dat stripboek... en ga thuis, dat is even doornemen, of ga naar de film. Wat zou je dan kiezen? Wat zou je de luisteraar aanraden? Ja, dan zou ik naar de film gaan. Dan zou je naar de film gaan? Ja, maar gaan. het is wel een belevenis. Het meneer, is echt een belevenis. Meneer Goot zou toch het boek kiezen? Uh, ik, ik, ik denk dan ook dat ik het boek van Hein de Kort uh, koop... maar ook het boek van Marjan <laughs> Mudder Dat, oh, dat is ja. Die dat heb is je al binnen. weer een boek extra verkocht. <laughs> Wim Groot, gezondheidseconoom, uh, dank. Marjan Mudder, ook dank voor je recensies. De stripbundel, zeg ik, van Hein de Kort is natuurlijk al uh, te koop. De film Cloud Atlas is deze week in première gegaan... te zien in alle Nederlandse bioscopen. B -b -b nogmaals bij de dank. Ik dacht dat we nu... Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar eerst het volgende. Volg van de economische crisis gaat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. De autorij gaat niet door aankomend jaar. Aan tafel twee mensen die dat heel jammer vinden. Autoliefhebbers Puursang. Mensen die opstaan voor auto's. Ton en Riet Klapveer, welkom. Dank Laat u wel. U wel. Wat vinden jullie ervan dat de beurs niet doorgaat? Ja, nou kijk, dat is natuurlijk uh, pure armoede. Ja, dat is wel jammer, ja. Wel jammer, wel jammer. Het is verschrikkelijk, Riet. Het is erger dan die hele tweede wereldoorlog bij elkaar. Armoede is het. Nou, Ton. Daar zouden dus ze nou eens een televisieactie voor op poten moeten zetten, weet je dat? Voor die beurs. Wel nee, Ton. Wel nee, wel ja. Ja, ja, denkt u? Hoe, hoe zou je die moeten noemen dan? Ah, weet ik veel. Maak lawaai voor de autorij. Ja, heel leuk, Riet. Maak er maar weer een grapje van. Ik meen het serieus. Waar blijf je Go met je beschaving zonder autorij? Goodbye, autorij. Nog één keer, Riet. Uh, meneer Klapveer, waarom is de autorij voor u zo belangrijk? Nou, kijk, het is gewoon een, een uitje voor ons. Voor jou, ja. Stil, Riet. Ik ga liever kaarten. Ja, dat doe je al elke week. Nou, nou, ook nog maar één keer in de maand, hoor, vanwege het geld. Ja, goed. Uh, kijk, die autobus is speciaal. Er is natuurlijk niks lekkerder dan de geur van een nieuwe auto. Die geur, dat is me al vaker opgevallen. Dat is een soort... Ja, hoe moet je dat... Hoe moet je dat... Ach, dames en heren, wie komt daar nou binnen? Die geur... Wie zullen we daar hebben? Ja, ik zit midden in mijn verhaal. Ja, sorry meneer Klapvuur, we moeten helaas ik gesprek ja. even onderbreken. Want wie is daar? Wie komt daar binnen? Applaus Jezus. mensen, applaus voor de goede oh. Ja. Sinterklaas, je kom ja. Ja. maar binnen met je knecht. Welkom Sinterklaas, neem je plaats. Oh, we gaan niet. Dag mevrouw. Waarom ziet het Sinterklaas, wat ontzettend leuk dat u even bij ons langskomt. Wat een eer. Waar zijn uw pieten? Eh, uh, ook voor mij, mevrouw, is het bezuinigen geblazen. De pieten zijn zoveel mogelijk vrij. En dat scheelt dus ook heel veel strooi. Wat een armoede, zeg je. U heeft Jees. dus ook last van de crisis, Sinterklaas? Ja, en niet alleen dit jaar is me opgevallen. Nou, reken maar, mevrouw. Ook ik moet, zoals wij allen, een stapje terug doen, hè. En in Spanje staan we er nog minder goed voor dan hier in Nederland, dus Ja, wees dus... blij dat je geen Griek bent. Uh, wat zegt u? Wees blij dat je niet uit Griekenland komt. Nou, oh, ik ben van origine een Turk. He? Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen, verdomme? Dat ik een Turk ben. Ja, Turk. Als in Turkije. Ik eet kebab, Ik eet baklava. Turk! Volgende week is het uh, pakjesavond, Sinterklaas. Gaat het allemaal lukken? Nou, dat zal wel weer niet. Toen! Ik uh, moet helaas bekennen, mevrouw, dat ik niet goed kan inschatten... of ik aan de wensen van alle kinderen... en natuurlijk ja. ook aan de volwassenen... en dan kijk ik even met een schuin oog naar meneer hier aan tafel. Ik heb ik... al heel lang niks van u gehad, Sinterklaas. Ik nee, ook niet, toch? Nee, en dat spijt mij ook. Hè? Vandaar dat ik hier even langskom. Nou, vertel, Sinterklaas. Nou, ik hoorde net op de radio via mijn iPhone... de onvrede van deze mensen hier aan tafel. En ja. toen dacht ik, kom... Ik neem een kleinigheidje voor ze mee. Kijk, dat, dat is de Sinterklaas die we allemaal zo goed kennen. Ja, Ach, kijk, kijk nou, Ton, een kaart. Ja. dat had ik net nodig. Dank u wel, Sinterklaas. Ja, bij mij zit er ook een gedichtje bij. Nou, lees het maar snel voor, want we zijn bijna door de tijd. Ja. Beste Ton, soms zit je in zak en as en is het leven niet zo fraai. Zeker als je niet kunt gaan naar jouw geliefde autorij. Daarom dit presentje en je vindt het vast niet saai. Tot de nieuwe autoburs hou jij je hiermee met liefst van de Sint. Nou, dat nou, is even toch kijken. leuk, hè? Dat is toch Wees leuk. Is dit, een chocoladeautootje met marsepein. Nou ja, dat is toch van een armoede. Ik lust niet aan je zeg. Nou, dat is toch heel aardig van ja. de Sint. Dank allemaal voor uw komst. Leuk. Ik nou, moet je toch niet zitten... Hij nou ja... Wij dan dankbaar. Ik dan dankbaar. Ik dankbaar, Ik Ik voor... Je Vol kapot, ik trap je hoofd over. Manjeluif, Bas Hoeflaak, Sanne Wallis en Vries, Pieter Bouwman hoort u. Het is uh, half drie, het NOS-journaal, Gert Kluuk. Radio 1, het NOS-journaal. De top van het kabinet heeft een eerste gesprek gehad met de sociale partners over de uitvoering van het regeerakkoord. Premier Rutte en minister Ascher ontvingen op het torentje, FNV-voorzitter Heerts en vno ncw voorman Wientjes. Zowel Rutte als Heerts en Wientjes noemde het een goed gesprek. Wordt vervolgd, liet te weten. Wientjes heeft vooral gewezen op wat hij noemde de panieksituatie in de bouw. Daar worden elke dag 50 mensen ontslagen, zei Wientjes. Hij heeft het gevoel dat die urgentie wel bij het kabinet is overgekomen. De gemeente Stichtse Vecht gaat in beroep tegen het besluit van minister Schulz om de maximumsnelheid op de A2 s'avonds en s'nachts te verhogen naar 130 km per uur. Schults wil de maximumsnelheid komende nacht al verhogen. De college van Vecht zegt zeer teleurgesteld te zijn in de minister... omdat ze de beroepsprocedure van zes weken niet afwacht. En de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu vindt het niet gepast... dat de Europese Unie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Tutu won de prijs zelf in 1984 voor zijn strijd tegen de apartheid. Volgens Tutu is de EU helemaal geen boegbeeld voor de vrede... en druist de voordracht in tegen de wil van Alfred Nobel... de schatrijke Zweedse dynamietfabrikant die de prijzen in het leven riep. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden 6 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd 2. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden, Zuid en Wassenaar Centrum 2. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en het knooppunt E-Wijk 6 kilometer. Dit is Radio 1. Afro Vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag en welkom terug. Hoezo armoede? De programma's van de publieke omroep staan deze week in het teken van de actie. Hoezo armoede dus ook in deze vrijdagmiddag live blikken wij eh, vooruit, we hebben het over het thema... blikken we vooruit naar het jaar 2050. Hoe arm of rijk zijn wij dan, of onze nazaten... hebben nog voldoende te eten? En zo ja, wat? Dat ga ik vragen aan de vrouw... die zowel regeringen als multinationals adviseert. Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Louise Fresco. Welkom. Maar eerst, eerst wil ik u iets vragen over wat deze week speelde. Uh, vandaag uh, nog uh, verschijnt het boek van socioloog uh, Diederik Stapel, psycholoog. Sociaal psycholoog moet ik zeggen. Uh, uh, deze week werd bekend hoe vaak hij de boel bedondigde. Uh, kunt u zich voorstellen dat je als wetenschapper in zo'n positie terechtkomt? Nou, ik denk dat er wel echt een hele speciale persoonlijkheid uh, voor nodig is... om zo lang uh, zoveel mensen uh, om de tijd te leiden. En, en ook een omgeving waarin dat blijkbaar mag. Uh, of waarin dat kan zonder dat er eigenlijk vragen zijn gesteld. Ja, daar dus werd door de, de commissie hele, ook, daar ook opmerkingen over. Het is, het is ook op zijn minst, uh, ja, we zeggen toch een... een ...van onvermogen ook van een hele serie situaties, instellingen enzovoort. Kijk, dat er mensen zijn die de zaak bedotten. Ik geloof dat dat in alle vakgebieden voorkomt. Hè. Uh, vroeger bakkers uh, mengden ook uh, uh, zeg maar grind door het brood en dat soort dingen. Dus het is niet zo dat wetenschappers slechtere mensen zijn. Het zijn ook net mensen. Nee, maar zaken. dat schijnt tegenwoordig redelijk gecontroleerd te worden. En de wetenschap <klaars> lijkt wel iets minder dan nou ja, toch. Zijn, dat is niet waar. Er zijn natuurlijk allerlei controlemechanismen in de wetenschap. Je hebt het zogenaamde peer review. Dat je elkaars artikelen beoordeelt. Maar ik moet er wel bij zeggen dat. met die enorme volumes aan, aan artikelen. Uh, dat die controles lastig worden. Ik merk het ook zelf, ik word heel vaak gevraagd om dingen te beoordelen. En soms denk je wel eens. van je weer zo'n stuk. Hè? En de kans dat je er dan het oppervlakkige doorheen gaat. is inderdaad niet denkbeeldig. Ja, maar ja. hier we hebben je natuurlijk bij stapel echt over systematisch. jarenlang. iedereen en alles om de tuin leidt. Dat is echt een, een, een persoonlijkheidstrek die denk ik niet zoveel. Ja, nee, vervindt. wat hij deed, mag je hopen, is uitzonderlijk. Hè? Ook het zinnen van data en zo, maar de commissie die zijn zaken onderzocht... die had het er inderdaad wel over dat eh, niet alleen collega's dit moesten controleren slordig waren. Sloppy science noemen ze het ja. geloof ik. Ja. Maar ook, ook hele gerenommeerde wetenschappelijke bladen. Absoluut. Nou, ik, ik kan zeggen dat ik wel dingen heb gezien ook echt in de topbladen waarvan ik mezelf ook wel eens heb afgevraagd van uh, klopt dit of zou dit wel... Uh... Dat beperkt zich dus niet tot de sociale psychologie. Nee, nee, nee, wat nee mensen ik kan denken. helemaal de sociale psychologie niet beoordelen. Maar gewoon als ik kijk naar bijvoorbeeld klimaatonderzoek, hè, wat ik vrij goed ken, dan denk ik ook wel eens van mooi, dat had ik dus niet uh, zo gepubliceerd. Ja. We gaan uh, zo direct verder praten over armoede en rijkdom, onze voeding in het jaar 2050. Maar eerst gaan we luisteren naar het Google it over dit thema en over u van Susanne Matthijsen. <tieding> <tied> Bij vrijdagmiddag lijkt jij vroeger alles met de jonge dame. Voor Louise Fresco het een ergerlijke gedachte dat zij leeft in zoveel rijkdom? En zoveel anderen op deze bol in bittere armoede. Dus Fresco promoveerde op cassave, cassave, na een studie. Tropisch lampakunde. Hey, one of the boys wordt ze genoemd. veldwerk in Afrika. Ze leefde jaren zonder water en elektra. Dus ze weet waar ze over praat. Ze traveled all around the world. Ja, yeah. ze zag de ghettos van Calcutta tot Mebol. Hey, de koningin van onderwijs en wetenschap zit nu weer thuis te denken in het maagdenhuis wow, ze vindt de toon in nederland verongelijkt we klagen hard ik heb recht op geluk maar door alle overvloed zijn is crisis hier en we missen vele euro's. Ja, we missen vele euro's. Ja, maar stel je voor dat je in Congo bent geboren. Trouwens, ontwikkelingshulp is achterhaald, vind Fresco. Hey, want die Afrikaan kan heus zijn eigen waterput wel boren. Fresco, oh zo kritisch, oh zo uitgesproken. Oh, zegt al biologisch eten is net zo erg. 9 oh, oh, oh, oh. miljard oh, oh, oh. mensen die straks alle moeten eten. Oh, oh, oh, oh. En dat gaat lukken, laten de fresco weten. Oh. Uh. Eten is weten, weet je plek in de keten. Als je een hap neemt van je dagelijks brood. Nom, nom, nom, nom, nom. Eten is weten, weet je plek in de keten. Dat is respect voor hen in hongersnood. Al de sloei fresco. Vera Kee, Milou van Bodengraven en Susanne Geweldig. Was het weer allemaal juist? Ja, het is perfect. Het Ach, is het is perfect zelfs. Ik hoop dat ik nog heel vaak hier mag komen okay. en ze mag horen. <laughs> Als je, zoals u, zong er ook over de armoede in Sloppenwijk... hebt gezien, in Azië, Afrika. Ja, kunnen we het in Nederland dan eigenlijk over armoede hebben? Maar armoede is altijd iets relatiefs. Hè? Dat is heel belangrijk om te zeggen. Het gaat niet om de absolute maat van hoeveel euro of dollar je per dag hebt. Maar het is je positie in de samenleving en de toegang die je hebt tot dingen. Dus er zijn natuurlijk wel degelijk mensen in Nederland die zich echt arm voelen. Omdat armoede per definitie echt betekent dat je buitengesloten bent. Dat je niet mee kunt doen aan het, aan het sociale circuit. En hoe kijkt u het bijvoorbeeld aan tegen de voedselbanken in Nederland? Ja, ik denk dat, dat als je zegt armoede in Nederland, dan gaat het eigenlijk over gezinnen die hun hele leven niet op orde hebben. Dus waar bijvoorbeeld slecht wordt gegeten. Niet omdat er in absolute zin te weinig geld is, maar bijvoorbeeld omdat de prioriteiten niet goed worden gesteld. Ja, je kunt in Nederland met heel weinig geld heel gezond eten. Denk maar aan de prijs van onze groenten, brood, kaas. Dat is allemaal echt heel erg goedkoop. Dus dat kunnen ook mensen met een redelijk inkomen ja, zijn. Wat u betreft. Nou, kijk, weet je, mensen die naar de voedselbanken gaan, over het algemeen zijn natuurlijk mensen. Of die inderdaad alleen maar een AOW hebben... of bijvoorbeeld een moeder met een uitkering ja. en ook nog drie kinderen. Maar die ook vaak heel veel moeite hebben... om hun prioriteiten goed op orde te hebben. Dus bijvoorbeeld het dan heel belangrijk vinden... om wel een grote nieuwe televisie te hebben... omdat je die kinderen daarvoor kan zetten... die gehaast vaak uh, grijpen naar de snacks... in plaats van zelf uh, ratatouille gaan maken. Dus die armoede is niet zozeer een kwestie van absoluut voedseltekort. Maar het niet hebben van het geld... en vooral niet de organisatiegraad om je leven op orde te krijgen. Daar zouden ze mee geholpen moeten worden? De... Nou, ik vind wel dat die voedselbanken meer moeten doen, en misschien doen ze dat deels ook wel, dan alleen maar voedsel uitdelen, maar ook uh, echt gaan praten en gaan kijken van, hoe kunnen we je helpen, die hele voedselvoorziening. dat is natuurlijk het topje van de ijsberg, in je eigen gezin weer op peil te krijgen. Ja, waar geef je je geld aan uit? Ja. Nou, nou, is de schatting, hè, want we zitten nu met zo'n 7 miljard mensen op deze aarde, dat we in 2050, het jaar waar we het vandaag hierover hebben, met 9 miljard op, op de aarde leven. Mm -hmm. U zegt, die kunnen we allemaal voeden. Hoe? Ja, dat kunnen we zeker, maar dat, moet, dat gaat niet automatisch goed. Uh, want bij die 9 miljard uh, geldt ook... dat driekwart daarvan straks in steden gaat wonen... En dat betekent per definitie dat die mensen niet hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Dat is dus heel erg belangrijk. Dat betekent dat je dus andere mensen hebt die voor jouw voedselverziening zorgen. Nou, op dit moment hebben we 500 miljoen kleine boeren in de wereld. Die gaan die 9 miljard of zeg maar 8 miljard straks in steden niet voeden. Die kunnen niet voldoende produceren. Nee, dus, dus er moet een ongelooflijke slag gemaakt worden daar hebben we wel de kennis en de kunde voor in huis... om, om die kleine boeren uh, niet zozeer groter te laten worden... maar wel professioneler. Hè? En, en voor een deel zal dat ook via, via grote bedrijven dat moeten Dat wil zeggen dat de opbrengst groter wordt? Dat, dat het meer opbrengt. En vooral dat het meer gaat opbrengen per eenheid van wat je erin stopt. Of dat arbeid is, of land, of water, of kunstmest. Nou hoe doe je dat? Nou, eigenlijk door dat toe te passen wat we al weten. Dus bijvoorbeeld, als het gaat om, om, om bemesting... of nou dierlijke mest is of kunstmest, om dat op het goede moment te doen. En niet bijvoorbeeld net voor een regenbui als alles straks weer uitspoelt. Of net op, niet op het moment dat die plant echt nog te klein is om het op te nemen. Ja, het, is, het kan dat zonder dat ook, want u heeft het over kunstmest... Kan, kan je dat ook doen zonder dat ook de vervuiling... en andere negatieve effecten daarvan toeneemt? Ja, want het gekke is dat als je naar Nederland kijkt bijvoorbeeld... Hè, dan zie je dat wij per, per ton daar we bijvoorbeeld uh, echt veel minder vervuilen nu... dan twintig of dertig jaar geleden. He, dus dat is echt ongelooflijk verbeterd. Nou, die kennis is er al nu. En om je een idee te geven, he, de opbrengsten in Afrika... die liggen vergaan op het niveau van wat wij in de middeleeuwen hadden. En dus vooral dus daar, in Afrika, dus kan, kan die opbrengst 6... veel groter worden. Ja, maar ook in China. En het verschil tussen India en China is ook heel groot. Hè? Dat realiseren mensen zich niet. China is, is, loopt echt voor op India. Dus er is ongelooflijk veel potentieel om dat te verbeteren. Ja, toch zijn, uh, zien uw criticaster, zeg ik maar even voor het gemak... Ook, ook nog wel andere problemen in deze oplossing. Luistert u bijvoorbeeld even mee naar Michiel Korthals... hoogleraar toegepaste filosofie aan de Wageningen Universiteit. U heeft veel geschreven over de noodzaak van intensivering van landbouw. En daarmee het terugdringen van het aantal boeren in de wereld. Mijn vraag is: overschat u niet te veel de mogelijkheden van de steden om uh, zinnige arbeid te leveren? En worden deze werkloze boeren dan niet van de regen in de druk komend tot nog grotere armoede gedwongen? Michiel Korthals, wat doet u met al die werkloze boeren? Maar die werkloze boeren worden helemaal niet werkloos. Ik zou heel graag willen dat al die boeren in, in de landbouw blijven. Want dat is natuurlijk, dat, dat zeg ik net... we hebben straks heel veel mensen in steden en heel weinig boeren. Kijk, dat er... Het is niet zo dat als zij uh, die landbouw intensiveren... zoals dat dan heet, dat je minder boeren nodig hebt? Nee, het is wel een natuurlijk proces, dat hebben we in Nederland ook gehad... dat steeds minder jonge mensen boer willen worden. En dat is ook begrijpelijk. Want als je uh, met je voeten in een uh, hectare rijst moet staan... en je moet moet daar alleen al om de reis te planten. Hè? Iets van 75.000 keer voor overbuigen. Dat wil natuurlijk geen hond meer. Met straks. een lage opbrengst. Met een lage opbrengst. Dus wat je moet doen, is die boeren de mogelijkheden geven... om meer op te brengen. Maar er zal sowieso een natuurlijk verloop zijn. Dus er is geen sprake van werkloze boeren. Integendeel, hoe meer we kunnen doen om die boeren op platteland te houden... maar dan wel met goede productieomstandigheden... met een markt die functioneert... zodat ze ook trots kunnen zijn op hun werk... en ook iets kunnen produceren tegen inkomen... wat een beetje redelijk is. Dat is hetzelfde hier in Nederland. hè, boeren vind die nog steeds ontzettend weinig, vergeleken uh -huh. bij de rest van de samenleving. Hebben wij, om, om die opbrengst te kunnen verhogen... moeten wij het dan ook van de techniek van de innovatie hebben? Ja, innovatie is natuurlijk altijd nodig, gaat ook altijd door. Maar innovatie betekent niet per se grootschalig. En, en ook het woord intensivering, daarvan heb ik al eerder gezegd... daar moeten we echt van af, want het heeft zo'n negatieve bij betekenis klant, ja. gekregen. Maar waar het om gaat, is wel goed mogelijk je middelen gebruiken. Dus maar zoals niemand... bijvoorbeeld ook genetische modificatie? Ja, het hoeft niet. Ik denk o, ook dat... zoiets wat meteen omstreden is. Hè? Ja, kijk, ik, ik denk, of ik ben er echt van overtuigd dat je met de huidige technieken. He, gewoon wat wij in Nederland doen. Zorgen dat je heel zorgvuldig uh, dat toepast wat je weet. Kun je ook in China en Azië hele grote opbrengstverhoging uh, krijgen. Of in Afrika. Maar er zijn plekken op de wereld. Bijvoorbeeld in, in delen van Afrika en delen van Noordoost-Brazilië. Waar bijvoorbeeld die bodems heel erg uh, zuur zijn. Of die hebben allerlei giftige stoffen in zich. Daar kan je met uh, gewone technieken niet zo makkelijk iets aan verbeteren. En in mijn boek uh, noem ik ook de... Um, in het boek uh, hamburgers, hamburgers in het paradijs. Ja. ja, noem ik ook het voorbeeld van kassave. Kassave is een ja. plant die je stekt. Dus daar kun je al helemaal niet iets makkelijk aan veredelen, want hij bloeit niet. Of bijna niet, of heel moeizaam. Dus als je dat wilt doen, dan dus moet je die, dat met behulp eh, van genetische ja, modificatie doen. Die, die kassave heeft nu in Afrika last. Dat is echt het arme luistervurzel. 1 miljard arme mensen eten kassave. Nou, daar kan je niet zoveel mee verbeteren. Als je dat met genetische modificatie, bijvoorbeeld een ziekteresistentie kunt inbouwen, die er nu niet zit, dan heeft dat direct een positief effect. Maar dat moet, dat moet niet... Dan, dan, dan is, is dat de, de oogst beter en dan kan de honger misschien verdwijnen. Ja. Anders is die plant gewoon dood. Dan ja. Ja. brengt hij niks op. Dat is nee. het alternatief. Nou ja, toch, u zei het al: uh, veel van die dingen, intensivering, genetische modificatie, hebben een negatieve bijklank. Toevallig deze week uh, nieuws: Nijmegen is de eerste gentechvrije gemeente in Nederland. Wat vindt u daarvan? Ja, het heeft een symbolische waarde. Ik bedoel, het grootste deel van Nederland is gentechvrij. Dus, uh, dat vrij Want er gebeurt dat... niet zoveel, bedoelt u, op dat gebied? Nee, we, we verbouwen in principe niet uh, genetisch gemodificeerde planten. We hebben wat proefvelden. Ja, maar zij willen voorkomen dat dat ook gaat gebeuren. Ja, maar de vraag is of dat om de goede reden gebeurt. En wat, wat, wat men vreest. Wat men vreest, dat is wat ze journalisten wel eens noemen... Uh, ontsnappende genen die dan ja, zomaar plotseling... als een soort marsmannetjes van de ene plant naar de andere springen. Ja, maar dat, onduidelijk onzichtbaar en dus eng. Ja, maar dat is bijvoorbeeld de belangrijkste gewassen... waar we het hier over hebben, granen bijvoorbeeld. Die, dat zijn ze, wat wij noemen zelfbestuivers. Dus daar ontsnapt helemaal geen grens. Dus zo werkt dat helemaal daar niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Nee, en je kunt daar nog van alles aan doen... door die dingen te beschermen. Dus, dus laten we zeggen, je moet wel zorgen dat je de angsten... Uh, in een realistisch perspectief stelt. Ik denk dat het op zich... Uh, hoef je daar niet, niet, niet per se bang voor te zijn. Integendeel, hoe meer je dwingt in een soort alternatief circuit in andere landen waar de controles minder goed zijn, hè, denk bijvoorbeeld ook aan Oost-Europa en Azië. Dan nemen de hoe, risico's juist toe. Ja, en hoe minder wij er straks meer, straks van weten. Dus ik wil, ik wil liever die zaken open en bloot hebben mm -hmm. met alle goede controles van die. Ja. Nou ja, misschien dat, dat de, uh, diegene niet door de lucht zweven en, en uh, andere dingen, uh, daar rare dingen mee doen. Maar, maar zeggen ze, ja, u weet ook niet, je, je kan dat gewas dan misschien wel. Resisten. Stand maken, maar je weet niet hoe de natuur daar weer op reageert. Ja, daar moet je dus heel erg goed naar kijken. En, en het enige wat je kunt doen is uh, tot nu toe kijken wat, wat er gebeurd is. Nou, we hebben natuurlijk al, al uh, behoorlijk wat tijd dat we in ieder geval genetisch gemodificeerde maïs en, uh, en soja bijvoorbeeld hebben verbouwd. De effecten die moet je splitsen in gezondheidseffecten voor de mens en voor de natuur. Op de mens uh, is op dit moment er geen aanwijzing dat het. Uh, Effecten heeft die anders zijn dan van gewoon voedsel, maar ik zeg er gelijk bij: het feit dat er geen bewijzen zijn dat er iets aan de hand is, is geen bewijs van het tegendeel nee. namelijk dat het wel veilig is. Ja. Maar 100% veiligheid kun je natuurlijk van geen enkele technologie zomaar, niet. zomaar. Maar je vragen. moet dat. En maar je moet dat dus heel gaan. erg goed in de gaten. Maar voor de natuur is het inderdaad een andere kwestie, en dan ben ik niet zozeer bang voor wat er in de lucht gebeurt, maar veel meer wat er in de bodem gebeurt. Of mm. bijvoorbeeld effect is op bacteriën. Nou, dat is tot nu toe niet gemeten. Want onkruid zeggen ze schijnt ook resistent geworden. Nee, dat, dat zijn niet. Is echt niet, klopt, waar. niet nee, klopt niet. De genetische nee. modificatie nee, is dan het is verhaal? dat is echt niet waar. Nee. Dat, is, dat okay. zijn allemaal angsten die er zijn. Mm -hmm. En daar is heel goed naar gekeken, want dat is wat voor de hand ligt, hè? omdat onkruiden vaak heel erg lijken op de bestaande plant. Yeah. Maar dat is dus niet zo. Maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat het niet, uh, niet zonder meer dan is. Maar daarom dat ik ook zeg van, we kunnen heel veel met de huidige technieken. We hoeven niet per se op dit moment dingen te gaan invoeren, waar het niet echt noodzakelijk is. Maar er zijn een paar gevallen waar het noodzakelijk is. Casave is er één van. Papaya op Hawaii was op een gegeven moment helemaal dood door een val. Een virus dat is weer tot leven gekomen dankzij ja. genetische modificatie. Ja, en het zet zo dan de dijk: want je kunt gelijk hele grote groepen mensen weer gewoon. Aan eten helpen? Ja, nou, ik vind het belangrijk dat het gaat ook om het doel Kijk, uh, ik ben niet voor uh, bepaalde doelen die zonder meer alleen maar bijvoorbeeld de groot, grootschalige bedrijven in de kaart uh, spelen. Maar bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van voedingskwaliteit. Hè, dan heb je het over ondervoede mensen die misschien daardoor een extra uh, vitamines kunnen krijgen. Dat is toch een ander verhaal. Als we het voedselprobleem oplossen, hebben we dan ook het armoedeprobleem opgelost? Ja, die twee gaan erg hand in hand. Hè. Die cijfers hebben heel veel met elkaar te maken. Heel veel van die, uh, het voedselgebrek is in feite armoede. Het is namelijk dat mensen niet geld hebben om voedsel te kopen. En nou zou je zeggen van ja, maar dat kunnen ze toch zelf verbouwen. Maar nogmaals, heel veel mensen wonen al in steden. En zelfs als je wat verbouwt, dan verbouw je natuurlijk nooit genoeg... of van genoeg variatie. Ja, maar ook niet genoeg variatie. Bovendien hebben mensen altijd geld nodig om, om school of een kliniek te verbouwen, ja. betalen. Dus geld, uh, geld is een hele belangrijke factor. En wie geld zegt, zegt natuurlijk werkgelegenheid. En wie werkgelegenheid zegt, zegt economische groei. En daarom is economische groei, he, met alle correcties die daar aan moeten... Uh, he, geen milieuvervuiling enzovoort, zo'n belangrijke factor in de voorziening. Zeg u, willen we ja. de, deze problemen op kunnen lossen? We hebben het over 2050, hoe het er dan uit zal zien? Hoe denkt u dat in 2050 de verdeling arm-rijk veranderd zal zijn? Nou, je hebt nu 80 procent van de mensen die 10 dollar of minder per dag hebben. Maar tegelijkertijd groeit de middenklasse. Dus mensen die meer dan 10 dollar per dag hebben. Die groeit echt met tientallen miljoenen per jaar in de wereld. He, dus die verhouding zal veranderen. Nou, misschien dat je straks... Uh, uh, zeggen, maar nog maar een derde van de mensen echt arm is. Uh, de hoeveelheid voedsel gaat toenemen en daarmee... Uh, ook de toegankelijkheid van voedsel voor, voor de stedelijke armen. Hè? Want dat is natuurlijk dan het grote probleem. Nu is er nog heel veel armoede op het platteland. Hè? Drie kwart van de armen wonen op het platteland. Dan woont straks waarschijnlijk driekwart van de armen in de, de stad. Teden, ja. hey, dus nogmaals, werkgelegenheid, werkgelegenheid. Ik denk ook dat de, de variatie van ons voedsel zal toenemen. Juist in die landen waar die variatie er niet is. Dus niet zozeer bij ons, maar uh, in andere landen waar... Dankzij... Nou, dankzij het feit dat er een beter, beter en meer verbouwd wordt... betere aanvoerlijnen, betere bescherming, betere bewaarbaarheid van dingen en zo. Mm -hmm. dat, dat kan allemaal beter. Ik denk ook, het grote vraagstuk is natuurlijk... wat doen we met dierlijke eiwitten, hè? Eh, Want die vraag neemt ontzettend toe. Als mensen rijker worden, willen ze meer vlees eten. Ook wel vis, maar vooral vlees. En als je zegt vlees, dan bedoel je vooral kip en varken. Ja, en dat nou, brengt ook weer allerlei vervelende precies. consequenties ja. met zich mee... milieuvervuiling. Nou ja, enerzijds milieuverveiling, anderzijds gevaren voor de volksgezondheid. Maar je moet ook die beesten voeren, dus het voer moet ergens vandaan komen. Nou, ik denk dat de grote revolutie gaat worden... dat we een deel van die dierlijke eiwitten gaan vervangen door plantaardige eiwitten. En dat kan je nu al doen, zonder dat de consument dat merkt. Dus dat heb ik niet over die vieze, laffe sojaburgertjes. <lacht> alsof... <lacht> Lekkere dingen <bedoelt> je? <lacht> nou, kijk, weet je? Het grootste van het vlees wat we eten, is eigenlijk verwerkt vlees. Dat zit in worst, in uh, ja. uh, sausen, in soepen enzovoort, in pizza's. Daar kan je heel goed een derde van vervangen. Door sprinkhanen. Ja, dat kan ook, maar dat is te duur, denk ik. Want oh. het is niet zo makkelijk om zo ontzettend veel sprinkhanen te vinden. Okay. Maar wat insecten, dat is bij mij ook goed. Maar ook vooral de plantaardige eiwitten is okay. dus nog veel goedkoper. Ja. Uh, maar inderdaad misschien ook de algen. Misschien een combinatie van die mm -hmm. drie. Nou, als we daar een derde van vervangen, dat scheelt echt een slok op de En dan kan er best een smakelijke worst overblijven. Ja. Ik heb uh, de voorwoord geschreven voor het, het insectenkookboek ooit, een tijdje geleden. En toen hebben we de grootste insectentaart ooit in het Guinness Book of Record aangesneden. En, dat was, uh, en die was lekker. En dat was ja. eetbaar. En kunnen we dit ook allemaal doen uh, uh, zonder dat we van die, wordt ook altijd gezien als vreselijk en verderfelijk, die gigantische megastallen uh, nodig hebben, van, met, waar dieren niet diervriendelijk zijn? Is het verhaal dan nou, in In Nederland is het draagvlak voor die megastallen er niet. En het land is gewoon ook te dicht bevolkt. Dus dan moet je het ook niet doen. Tenzij je dingen uh, die stallen gaat neerzetten op industrieterreinen. Bijvoorbeeld. Maar er is een hele grote weerstand. Omdat het, uh, ja, het, het ziet er gewoon zo dieronvriendelijk uit. Nou blijkt gewoon wel dat die kip... of die kip in een eenheid van 10.000 zit. Of dat die eenheid van 10.000 opgestapeld is. En ja. er zijn tien keer 10 keer 10.000 eenheden. Of 20 keer of 40 keer. Dat ziet die ene kip natuurlijk niet, hè? Nee. Dus de kip zit vast. En als hij maar, als hij maar genoeg je maar Tenzij je zegt van we willen gewoon geen. Uh, ja, maar dus de echte plofkip. Hè, dus die hele nauw intensieve uh, opfokkerij. Dat mag al niet meer. Maar uh, te veel ruimte is ook niet goed. Want dan gaan de kip elkaar pikken. Dat is ook weer zo vervelend. Dus de kipen, als er te veel ruimte is? Ja. Oh. Ja, dan krijg je allerlei concurrentie. Ik dacht dat het andersom was als het nee, te weinig is. Dus, nee, oh. het is niet zo. Nee, dus Kippen moeten het gevoel hebben dat ze lekker warm op een klaartje oh. zetten... en dat er genoeg... Uh, dus ze dat dat... kunnen het zelfs beter hebben in, in zo'n grote meerderheid. Nou, in ieder geval, als je het afmeet... niet aan wat wij daarop projecteren... maar wat bijvoorbeeld in het bloed gemeten kan worden... als ja. stresshormonen, dan, dan is een bepaalde is optimaal. Maar goed, de, de hele vraag zit natuurlijk bij het feit... Van, willen wij überhaupt zoveel kip eten? Mm -hmm. uh, nou, dat willen wij misschien in Nederland straks minder... maar in, in heel veel landen... Wil men de opkomende economieën, uh, kunnen ze eindelijk af... kip gaan eten? Die willen uh, ja. gaan kip eten. Dan, en dan uh, kan je dat beter met de Nederlandse technologie doen. Maar nogmaals, voor die kip maakt het dus niet zo verschrikkelijk uit... Uh, of je in een flatgebouw nee. zit of niet. Nee, maar u zegt ja, economie, economie, economie, hè, werkgelegenheid, allemaal oh. belangrijk. Uh, toch zie je dat ook juist in die opkomende economieën, de landen die erin slagen, uh, zoals u net ook omschreef, om die, die, die welvarendheid te doen toenemen, uh, dat betekent niet meteen dat ook de armoe in die landen verdwijnt, hè, India, Brazilië, noem maar op. Niet meteen, nee, zeker niet. Maar het aantal mensen wat, wat over de armoedegrens heen komt, hè, dus over zeg maar die 10 dollar per dag, dat, dat stijgt wel snel. Ja. Hè, maar er zijn natuurlijk ook hele fragile situaties. Mensen weer terugvallen, uh, zeker als bijvoorbeeld nu die groei in, in China... en met name in India terugvalt, uh, ietsje. Dan dat mensen Ja, dat, mensen hebben natuurlijk heel weinig buffers. Een van de definities van armoede is dat je eigenlijk niks hebt om op terug te vallen. Dus je hebt voldoende om je te voeden en te kleden enzovoort. Enzovoort misschien een eenvoudig huishouden te hebben. Maar zodra je bijvoorbeeld werkloos wordt... dan heb je niet, geen voorrecht. je hebt geen, je hebt geen, geen bankrekening op. Ja. He, of je hebt ook niet dingen die je kunt verkopen. Dus dat is echt de echte armoede. En welke rol speelt ontwikkelingssamenwerking nog in deze discussie wat u betreft? Nou, wij, wij kunnen heel weinig doen aan armoede in de wereld. Eh, omdat het over zulke grote aantallen gaat... vergeleken met die 5 miljard die we hadden... die nu 4 miljard is geworden in het huidige eh, regeringsakkoord. Eh, eh, maar wat we wel kunnen doen is indirect... Eh, met name via onze kennis en technologie... Eh, zorgen dat, dat de productiemiddelen daar zo goed mogelijk worden ingezet. Dus bijvoorbeeld onze kennis over kippen kunnen we proberen... Eh, ja, ter beschikking te stellen en ook gratis ter beschikking te stellen. Willen wij ertoe bijdragen dat in 2050... De, over de hele wereld wat gelijk verdeeld is, die welvaart. Dan moeten we niet zozeer geld naar die landen sturen, maar meer kennis? Ja, natuurlijk heb, heb je wel geld nodig, bijvoorbeeld, om mensen op te leiden. En, en er is ook natuurlijk altijd nog zoiets als noodhulp. Hè. Echte, echte acute situaties. De echte honger is natuurlijk daar waar je of een natuurramp hebt... of landen helemaal ontwricht zijn, denk ja. maar aan Oost-Congo. Dus daar moet je wel iets aan doen. Maar die noodhulp die heeft ook een heleboel negatieve effecten, zoals we weten. Dus daar moet je ook niet op rekenen. Nog even terug over de betrouwbaarheid van de wetenschap... want u, u bent wetenschapster, maar er zijn mensen die zich afvragen... hoe onafhankelijk u bijvoorbeeld ook bent. Luister even naar Maartje Zomers, journalist bij NRC. Ik zou mevrouw Frisco het uh, volgende dilemma willen voorleggen... Zij is zowel wetenschapster als commissaris... van een aantal grote spelers in de landbouwindustrie... zoals Unilever en de Rabobank. Als het bijvoorbeeld gaat om uh, Unilever... dat is een, het is een bedrijf dat enerzijds zich laat voorstaan op zijn uh, weldoende reis. Ze doen veel aan hongerbestrijding. Maar een bedrijf dat anderzijds toch ook veel kritiek krijgt... als het gaat om bijvoorbeeld vakbondsvorming op hun plantages in India. Daar zijn ze echt helemaal niet van gediend. Dus dat dilemma, ik vraag me af hoe zij zich daartoe verhoudt. Wat zegt u tegen Paul Polman, hè? Is de hoogste baas van Unilever... als het over vakbondsvorming in India gaat? Nou, wat ik ervan weet, maar ik kan niet op dat specifieke geval ingaan... Uh, is dat, het, uh, dat alle regels van de ILO, hè, van de Internationale Arbeidsorganisatie... altijd worden uh, bijgedragen en dat het die kwestie... ik weet van een aantal kwesties waar het ging om strijd tussen verschillende vakbonden. Dus ik denk dat uh, mevrouw Somers nog eens goed zou moeten kijken naar de details daar. Maar belangrijker is, ik heb natuurlijk mijn hele leven lang in de publieke sector gewerkt... en doe dat nog steeds. Alleen op dit moment zit natuurlijk de vernieuwing niet per se in, bij de overheden. Het zit heel erg bij het bedrijfsleven. Dus het is voor mij hele logische stap om, en ik ben ook alleen maar commissaris bij die twee en niet bij een rits bedrijven. Je krijgt niet, want dat wordt dan vaak gezegd, je hebt dan de, de schijn dat je niet meer helemaal af Maar dat is uh, natuurlijk onzin. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk veertig jaar lang niks anders gedaan dan, dan in de publieke sector te werken. En dat verandert niet plotseling. Als ik nu probeer op een nuttige manier die kennis in te zetten. En nogmaals, als je echt iets wil veranderen, de overheid bakt geen brood. Het zijn de bakkers die brood bakken. Het zijn de bedrijven die op een gegeven moment moeten zorgen dat dat voedsel er is. Dus als die dat zuiverder doen, meer wetenschappelijk gebaseerd, met meer aandacht voor armoede, dan kan het alleen maar voor iedereen van belang zijn. En dat probeert u voor elkaar te krijgen, onder andere bij Unileven dus? Ab absoluut. En het lijkt me ook heel logisch dat, dat die dialoog er is. En nogmaals, die bedrijven zijn echt wat betreft veel uh, opener, alleen al doordat het internet bestaat en geen bedrijf kan zich permitteren... dat er op YouTube een filmpje komt met, uh, dat laat zien dat ze kinderarbeid gebruiken. Wie, wie meer wil weten hierover en over alles waar we het over gehad hebben... en nog veel meer trouwens uh, moet uh, vooral uw recent verschenen boek Hamburgers in het Paradijs lezen. Tot zover, dank voor dit gesprek, Louise Fresco. Hartelijk dank. Wij gaan zo uh, debatteren uh, over de vraag... of je van een dubbeltje een kwartje kunt worden in Nederland. Maar we gaan eerst weer luisteren naar Peter Beensen. Uh, we, we hebben hem gevraagd om vooral mooie Amsterdamse smartlappen over Armoede te zingen. En dat doet hij graag voor ons, Peter Beensen. Okay. Jongens, kom kijken, de wagen staat vol. De dieven worden weggereden, vaak zie je die stumpers hun handen geboeid, die soms niet het ergste deden, vaak is het de jongen. Wat dacht u van de LA Motor Show? Ja, heel fijn. Axo Nobel in de Formule 1. Het is gewoon een hartstikke hip merk, man. En rijden met de uiterst potente Audi RS4. Ik denk dat dit serieus zweetplekken oplevert. In het hemd van de CEO van BMW. Morgenmiddag om 2 uur. Carlo. Nieuws aanwezig. Carlo en Bas met een kakelverse tross autoshow. Welkom aan onze Twittervrienden. Op Radio 1. Oh, kie, oh, kie. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.